Huh. Yeah. I will be sure that Yo, je weet het ergens. Ja. Je hebt mensen die stelen dat ze zich al vele Maar ze denken niet om hard deze mensen hebben weggaan. Stelen jullie merken en stelen harde geld. En nu in de one doet de politie belt Inbreuk kans geven om te doen wat ze wil. Wanneer stoppen met, This is een flauwekul. Dit is niet normaal. Is een dag ligt, heb je ramen, dit je kunt karakteren openen. Ik durf de ze dus klassen eruit stoppen. Om zoiets spullen en geld te stelen. Laten ze verkopen voor een lage prijs Het is net, zwart en ijs, je gaat uit je schoos Wanneer mensen in die land, die deze inbreker strolt Algeweerd week. moet die mensen werken Om mijn bank zal ik te stekken Ga stap, komt de inbreker die de deur in drapt Slaan alcohol, is dat dan ontslot? Dan heb je niks aan de goede verzekeraar Dan is het de naart Een foto waar je weet in naast staat Die is zo gaar, helemaal kapot pot Waar Waalverzagen ze een tegen zee, deze boter even lang. De die wat 300 euro heeft gekost En er wordt gezegd, nu is het toch opgelost Geen reaard, geen rap ze dansen zonder slik Mensen moeten hard werken voor hun bezit, ik zeg je dat shit. shit uh, Geen reaard, geen rap dat dus ze dansen zonder slik Mensen moeten hard werken voor hun bezit, ik zeg je dat shit Kijk, de ruiter van je auto let eruit, ze hebben de buik Ze spelen tweede nog in, want deze versteel niet van zin Zoek liever naar een bange werk, dan ben je vast dan moet je andere mensen belasten om hetgeen dat je zelf niet kan bereiken En deze mensen van de spullen te bezwaaken Je laat slaap bij de alles rood in het land Ja, als ze inbreken word je uit de dag geban Maar wees eerlijk ik ken andere wegen ah uh. 0453, big district in vlaak is je goed, mensen Bedenk je goed, dit is niet echt De realiteit, is het is een feit In de slachtoffers die vallen, ik weet niet of We ons dat wel bevallen, kijk uit Naar de politiek, dat is niet zo chic. Want kijk, dit is het zo so. Sluit je de deur af, en doe je deur op slot Of alles wordt binnen tot gegooid Kijk uit, met het al die leven gekluit Met die dingen die de mensen hier geven Voor je het weet is gejaagd voor jou, je weet niet dat mijn tracks je bent, bent dood Huh, yeah, yeah. LG, LG Rackets